Amerikaanse de Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken, Lawrence Eagleburger, is overleden. Hij had een jarenlange carrière als diplomaat, voornamelijk onder republikeinse presidenten. Vier presidenten schakelden hem in voor ingewikkelde buitenlandse kwesties. Eagleburger was eerder de assistent van topadviseur Henry Kissinger en ambassadeur in Joegoslavië. Lawrence Eagleburger had drie zoons die hij ook alle drie Lawrence had genoemd. Hij is 80 jaar geworden. Het vrouwentennistoernooi van Roland Garros is gewonnen door de Chinese Li Na. Ze versloeg in de finale de winnares van vorig jaar, Francesca Schiavone. Het is de eerste keer dat een Aziatische tennister een Grand Slam toernooi wint. Die versloeg de Italiaanse in twee zet 6-4, 7-6. Het weer vanavond en vannacht droog. Alleen in Limburg kan plaatselijk een onweersbui vallen. Morgen drukkend warm. Meer bewolking en in de middag in het hele land onweersbuien. Dit was het NOS. Was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat een file voor de wegwerkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor knappend Prins Klausplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinvoer.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zom. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu entertainment for you. De app Soundhound op een Android. Die biedt uitkomst hoor. Vooral bij dit nummer in platen 1985. Ik kwam erachter via die app. En het was Rick James en Glow. En u luistert nog steeds naar CFM's antwoord: Entertainment for You. Goedenavond, kunnen we nu zeggen. Het borst op gevoel is natuurlijk weer begonnen. Bij uh, zometeen natuurlijk Popstar Henry en veel muziek tijdens Entertainment for You. Ja, zeker. En uh, nieuwe muziek, waaronder Miami Horror. Sometimes. Heel leuk uh, Australisch beentje, die 2007 bezig is. Dat uh, later. Ook uh, iemand die op zijn gitaar een uh, house kan spelen. De dance dus, house nee, op nee, zijn gitaar. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Wat het is hoor je zo meteen. Nu eerst Mando Jiao. Dit is Dance with Somebody. them Ook al gedraaid en rooi je kan trots op me zijn. Ja, ja, ja, ja. Het, het eerste Nederlandse plaatje vandaag in één game. Tweede, tweede. Oh, tweede. Ik ben niet zo van dit Nederlands muziek. Sterren.nl, dat soort dingen. Ik maar niet. dit vind ik heel erg leuk. Quincy, en Zolang je winnen kan. Regelmatig in Zandvoort deze artiest. Uh, zoals hij vorig jaar nog op Koningendag hier opgetreden. En uh, hij treedt regelmatig uh, op, op diverse plekken hier in Zandvoort. Dus uh, het is al langzamerhand wel een Zandvoorts artiest, Quincy. Nou, misschien een keer in de studio. Lijkt me die weet binnenkort weer. Het volgende. House muziek kan je op verschillende manieren uh, spelen natuurlijk. Op een uh, DJ set. Maar er is iemand, namelijk Ewan Dabson, die kan het op iets heel anders. Namelijk zijn gitaar. Thank <music> you. Je checken op www.dumperts.nl En dan typ je gewoon in house op gitaar Kwart over zes, Goedemiddag En team moet nu met Jonathan Jeremiah Dit is het prachtige happiness What you gonna do What you gonna do with people like that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 gonna blame for all our differences. Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you're gonna go? Where you gonna go And you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I pack some things just to what I need. All in necessities. I was just wash to feed the cat. Call Landlord Tate. Tell him that I'm going home my people live. I need a little bit of happiness yeah I'll write a little note and apologize to the next door so that we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 and they're scared. Is the best the walk. the biscuit in love. Dat het nummer geproduceerd is door Phil Collins En die drums die je hoort Dat is hij ook, dat is hij ook. <laughs> Leuk hè De Fortops Tops en uh, Loco en Acapulco Echt een ultieme zomerplaat wat mij betreft En uh, Dit nummer is een plaat uit 1989 En dat was 25 jaar na de allereerste hit van de Fortops. Tops En uh... Ja dit is lekker En we gaan even verder met het volgende bericht waar ik uh, waarvan opkeek. Want de wereld is nog nooit zo rijk geweest. De wereld uh, heeft namelijk een record gevestigd van eh, 121,8 biljoen dollar. Dat is uh, rond de uh, 75.000 miljard euro. En het aantal miljonairs is met ruim 12% omhoog gesprongen. Dat blijkt uit het rapport dat uh, Boston Consulting Group woensdag heeft gepubliceerd. De toename kwam vooral door de stijging de aandeelkoersen. Nou ja, waar ik vooraf van op Oké, was uh, bijna één op de honderd huishoudens op de wereld is dollar miljonair. <laughs> En er stond nog wel meer dingetje. En het, de Wereld telt, telt inmiddels 12,5 miljoen in, uh, multimiljonairs. of miljoen miljonairs. Moet ik eigenlijk zeggen. En uh, even kijken wat dat Ja, echt, echt. Singapore heeft de hoogste concentratie miljonairs. Namelijk 15,5% van alle gezinnen is in bezit van minstens een miljoen dollar. En uh, de hoogste miljonairsdichtheid is te vinden in Zwitserland. Hier is bijna 1 op de 10 gezinnen dollar miljonair. Hoe kan dat, hè? Met het, je, je leeft nu in een ja. crisis. Iedereen is arm en iedereen heeft moeite om rond te komen. En zo. En trouwens, als je die, dat pagina kijkt, de nieuwspagina, staat er meteen direct cash lenen. Moet je zien? <lacht> ja. Oh, ja. ja, maar het is niet wat je verdient. Hè? Het is nee. je vermogen. Dus je huizen bij je auto. Ik ja, denk dat, okay. dat ze dat bedoelen. Ja, maar dan ben je alsnog rijk als je dat hebt. Ik heb geen huis hoor. Ja, wel een huis. Maar, ja, je huurt wel, maar het. ik huur het. Ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, en dan, ja, ik, ik snap het niet hoe dat kan. Ja, ik snap het wel. Ja? Want het is je vermogen. Hoeveel je, je huis bij elkaar, je auto, je, dat soort dingen. Hoeveel je verdient. En op een gegeven moment uh, kom je er wel. Nou ja, is het alsnog absurd hoe, hoe hoog de miljonairsdichtheid is in Zwitserland? 1 op de 10 gezinnen dollar miljonair. Is toch wat? Ching, ching, ching. En net had je het over misschien, misschien een nieuw item over oude muziek. Nou, lijkt dit op oude muziek, de volgende plaat. Alleen het is er niet. Ben Lonca Sol, een Little Sister. As we see it here, it hurts me so. There's no need to lie, dear. It's obvious that we both know. No. I can't remember. How in use them Please. Lekker zeg. Een beetje oude muziek in een modern jasje. Ben, Lonco Soul, Een little sister hoorde je. Je mag hoor. Ja, ik mag. Ja, oh, eindelijk, gaan. eindelijk. Nee hoor, Rudy. Hey, um, we zoeken natuurlijk... We, we leven nu met je komkommertijd, hè? Ja, dat In klopt. de komkommertijd leven we nu. Eh, letterlijk ook. <laughs> en, en, uh, maar om, vanwege die komkommertijd zit je altijd in je programma dat je... Toch wat itempjes mis, omdat het wat rustiger is. Dus uh, wij doen u een voorstel. Heeft u misschien een tip voor de redactie? Stuur gewoon een e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. En zfm schrijf je ZFMzandvoort.nl. Het kan zijn een leuk itempje, maar het kan ook zijn een, een, dat je ons uitnodigt voor een evenement en dat we op locatie komen om een live interviewtje te doen. Dus uh, uh, stuur onze redactie gewoon een mailtje: redactie.zfmzandvoort.nl. Stuur wel eventjes in de mail op. Uh, Item natuurlijk, dat u het stuurt naar entertainment for you. Ja, dus cfm.nl Kunnen al uw uh, suggesties heen? Zometeen is het tijd voor uh, popstar Henry. Wat is gebeurd op Showbiz Nieuwsgebied? Ik ben benieuwd. Maar nu eerst een nieuw van Gavin the Crawl. Dit is Not Over You. Dreams, that's where I have to go. understood and i realize if you ask Without you Wat gezellig. Wat gezellig en het is gezellig hoor. Goedemiddag, goede avond, ik zeggen Henry. Hey, goedenavond, dag. Luister, daar staat natuurlijk ook... Uh, ja, we zijn er weer, Roy. Ik heb jou tijd niet meer gehoord, trouwens. Roy, hij heeft je een tijd niet meer gehoord, zei hij. Nee, nee, ik hoor, ik hoor jou alleen niet. <laughs> hij, hij hoort jou alleen niet. Hij heeft geen koptelefoon namelijk. Ah, ja, op die manier, Roy. dus... Roy, uh, die ik nou toch, hè? Ja, ja, klopt. Ja, ja. Maar Roy is er weer bij, dus... Uh... Ja, dan heb ik al kijkende gehoord, dus uh, hij zit vooral. daar. Ja. Oh. Hey, hoe gaat het met je? Nou, uitstekend hè? we hebben weer goede plannen voor, voor de toekomst. En uh, ja, als je het wilt weten, en misschien luisteren thuis ook, ik ben af van plan om in ieder geval een signal te nemen in het Nederlands. Oké, okay, oh. Dus het, zal, het is al zo na de, de vakantie, zo. Want september zal hij wel uitkomen. We zijn momenteel bezig met uh, het arrangeren en het schrijven van de teksten. Nu nou wat aanpassen. En dan ben ik voor de studio in. Dus uh, dat wordt het weer het. Dus een nieuwe richting proberen. Hè. Kijk, leuk. Ik ben benieuwd. Ja, dus uh, ik hou jullie op de hoogte. Ja, top. Lijkt me een goed idee. Hé, het showbiz nieuws. Wat is er gebeurd? Ja, nou, natuurlijk uh, kunnen we niet omheen dat uh, Willem Buijs een niveau verleden is dus, de uh, afgelopen week. Ja. Um, dat heeft nog heel veel uh, dingen teweeg gemaakt binnen de, de oud onder uh, presentatoren. Ja. En Willem Buijs was er wel een beetje samen met destijds uh, uh, Hootzoeker weer. Hij ja, was wel de coryfeeën van, uh, van de talkshows, eigenlijk, in het begin van de Nederlandse televisie in dat, in dat genre. Hè? Ja. Dus, uh, Ja, maar hij, hij was al een paar keer, eerder was hij trouwens ziek geweest, Willem uh, Duis. Hij heeft al ja. vier bypassers gehad. Zo. So. En uh, daarom is hij op zijn 60 jaar gestapt met roken. roken. En eigenlijk uh, hij ook twee, twee pakjes per dag, dus dat was wel wat, natuurlijk. Maar <laughs> nou, in ieder geval, hij was al een paar keer naar het ziekenhuis geweest. En uh, ze hadden natuurlijk gedacht, ja, daar ja, dat, dat, dat komt hij wel weer uit. Ja. Ja, deze, deze keer dus niet. Dus, nee, uh, nee. Ja. nee. En ja, als we over het overlijden hebben, dan blijven we er niet te lang bij stilstaan natuurlijk. Want ze zeggen dat het leven gaat door, maar dat zijn droevige zijn dingen die gebeuren. En uh, ik hoop nooit dat het zelf overkomt maar we zijn allemaal een keer aan de beurt. En hopen dat we allemaal zo oud worden als, uh, ja, als Willem en als uh, James R.N.S. Wat kun je er in, James R.N.S.? Ja, ik ken hem niet. Nee. Nee, nee. Die is 8 jaar geworden. Dat was namelijk een oude filmster. Destijds was hij op een gegeven moment Marshall Methoden in de telefoon Cansmoke. Zeg je dat wat? Nee, ook niet. Ja, dat vind ik ook inderdaad. Die aflevering zijn in de tijd gemaakt, tussen 1955 en 1975. Oh ja, nee, nee. Dat was voor onze tijd, hè? Ja, dat was de tijd van John Wayne eigenlijk, hè? Ja. Dus uh, ja, dat, dat kun je wel zo hebben. Maar goed, in ieder geval, we gaan gewoon even door met, met, met andere zaken. Want uh, als je kijkt naar wat uh, Ron Boschert nou weer overkomen is. Ja. Uh, oh ja, uh, kijk, ik, Hij mag natuurlijk, natuurlijk zelf graag satirisch hè? Ja. En uh, nou wordt hij op een gegeven moment afgebeeld als een, als een oorlogsmisdadiger, uh, Mladic. Ja. En daar was hij, heb je gezegd, niet blij mee. Nee. Ja, ik kan me wel wat mee voorstellen. Je kunt natuurlijk inderdaad een festivalage maken op iemand. Maar dit, dit zijn natuurlijk nogal wat dingen als je zo af, af, afgebeeld wordt als, als orde'smisdadiger. Uh... Vreselijk. Ja, maar daar heb je op een gegeven moment ook persoonlijk uh, last van, ook uh, van, je, van je gezin. En uh, ja. dat, dat stoort natuurlijk het meeste. En dat heeft je natuurlijk wel een, een beetje een punt, hè? Ja, want hij zei ook in RTL Boulevard bijvoorbeeld, dat hij het. Uh, ja, dat hij het uh, gewoon ook niet voor zijn kind uh, leuk vindt. Nee, exact. Wat, wat nee, die het krijgt het te horen van ja. wat ze uh, leuk zegt dat je papa oorlegs de misdadiger speelt. Terwijl hij het helemaal ja, niet voor gekozen heeft. Uh, ja, precies. En dat, dat zijn er gewoon natuurlijk min, min, mindere dingen. En, uh, ja, weet je, het is de juridische de, de mode hier in Nederland die draait natuurlijk ontzettend langzaam. En, uh, schijnbaar moet op een gegeven moment dit soort dingen altijd weer lang duren voordat hier een uitspraak over komt. voordat de rechter zich erover gaat buigen. Ja. Uh, dat is denk ik ook alleen maar uh, gebaseerd op het feit dat. Ja, het uh, moet weer geld verdienen hè? Ja. Het ja, ja, ja, ja. moet weer in gang gezet worden, het kost weer kapitalen. 2500 euro, ching ching ching. Uh, 25.000 als oh, duizend. Mij zelfs. duizend. Ja, dat dat, dat eist hij dus, maar dat, dat, dat, zal, dat, zal wel, dat zal wel niet zo zijn. Als je een rectificatie krijgt in het volgende nummer, dan mag hij al blij wezen. Maar het is gewoon bij de zotten dat, uh, dat we hier in Nederland in staat zijn om dit soort dingen zo lang te trekken. Maar goed, in ieder geval uh, wordt vervolgd natuurlijk is 16 juni de uitspraak, dus we wachten dus even af. Hè. Ja, we zijn benieuwd. Ja, ik ook. dus uh... Goed, we ja, hebben ook gisteravond kunnen zien dat Elze Lange, die, uh... het was een interview, die, uh... die was helemaal gecharmeerd van, van Nick en Simon om daar in, uh, in Amerika, in Nashville, daar een plaat op te gaan nemen. En uh, eens dus kijken of Nick en Simon in Amerika aan de bak kunnen komen. Oké, okay. ja, nou, ze doen het goed hè, met het programma. Ja, ja, En het is ook best wel, heb je het programma wel eens gezien? Ik heb het wel eens gezien, ja. Heel kort eigenlijk. Niet, niet helemaal uitgekeken, maar... Uh... Ja. En natuurlijk, die jongens hebben goede stemmen samen. Uh, alleen vind de, de Engelse uitspraak moeten ze nog een beetje best wel aan werken. Ja. Dus, uh, ja, als ze daar een beetje op zouden oefenen, waarom niet, hè? Ja, nou ja, we wachten het af. Want Ilse die is ook al een tijd bezig, hè, naar Amerika. Of ze willen het in ieder geval proberen. Oh. Ja goed, maar dat is natuurlijk al iemand die, die, die de naam gevestigd heeft hier in Nederland. En ook in het buitenland wel hoor. Uh, dat is een hele goede countryzangeres. Uh, ja, als je Nashville rondloopt, is niks anders dan alleen maar country music. En er zijn ontzettend goede zanger zanger zangeressen en muzikanten. Ja. Ja, dit, dat is eigenlijk on Ja, Ik heb Nick en Sjoeman uh, twee weken geleden gezien tijdens de Helden van Amstel. Dat was in Alkmaar bij de, het AZ-stadion. Er is een heel grote uh, tent uh, neergezet. Uh, en niet, net als de vrienden van Amstel, maar dan de Helden. Ja. En dat was gewoon uh, ja, was een heel leuk concert met allemaal, uh, met, uh, met allemaal bekende artiesten uit uh, Nederland. En uh, die zongen uh, de liedjes van de tijd van de Beatles en, ja. en Robbie Williams. Ze zijn allemaal helden uit de muziekwereld. En uh, ja, Nick en Simon deden dat wel heel erg geweldig, moest ik zeggen. Ja, ja goed. Die jongens zijn natuurlijk ook begonnen met uh, liedjes van anderen te zingen. En uh, dat samen te zingen. En... Uh... Uh, dat zingen blijft natuurlijk wel hangen en dat is natuurlijk hartstikke leuk als je weer terug kunt gaan naar uh, die oude nummers allemaal en samen zingen. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Ik heb ja, het niet voorstellen. Zeker. Ja hoor, we zouden ook wel graag willen doen. Absoluut. Goed, we hebben natuurlijk nog uh, yeah, X-Factor. En dan heb ik niet over X-Factor hier in Nederland, maar uh, X-Factor in, in, in Engeland. Oh, ja. Yeah. En uh, Gilly Bello, dat is een van of even de zangers van, van Take Depp. die zit daar in de jury. En die yeah. heeft een gigantische blunder gemaakt daar. Oh, well, vertel. Man. Ja. <laughs> ik ben Ik weet niet of het blijft zo overkomen aan Jaurie, denk ik, hoor. Maar hij heeft op een gegeven moment daar een, een kandidaat aangezien voor een Dat is man. Een man. Oh. Oh. Oh. Ja, Rudy. Really. Ik zie jou als een vrouw. Ik zie jou als ja. een vrouw. als ja. een vrouw. In alles wat ik zie, Ja, ja. ja ik weet niet of je het van elkaar krijgt, maar uh, uh, uh, ze heeft op een gegeven moment iets over achtergrond. Uh, toen, uh, toen Gary op een gegeven moment vroeg van, uh, ben jij een man? Ja. Ja, die schokjes is natuurlijk kapot als je een vraag krijgt. Zei hij zei natuurlijk zo van, ja, wat? Natuurlijk niet. En uh, nou, toen deed hij er nog een schepje bovenop, toen zei hij van, uh, ja ben je dan misschien geboren, maar Nou, <laughs> ja, dat was nu helemaal te gek, want er werd, werd gelijk uitgefoterd door het publiek in uh, de zaal. Ja, ik uh, ja, kan het wel voorstellen, maar ja, in ieder geval, uh, hij dacht dat het iets niet klopte zo, maar er zat wel echt een vrouw van zijn neus hoor. Tjonge jongen, en hoe werd daarop gereageerd? Uh, ja, hij stond natuurlijk voor ik dat kan je, je natuurlijk wel voorstellen. Ja, ja maar in ieder geval... Uh, ja, dat is soms echt nog een, een vrouw voor, voor zijn neus. Het was natuurlijk wel lang en dun. En uh, de, die houding van me was een beetje, beetje mannelijk. Dus ik kan me voorstellen dat hij zegt: dat, uh, is het nou een man of is het een vrouw? Maar... maar wat ik dan raar vind, dat, dat het ja. niet wordt geschreven. Als, iedereen krijgt natuurlijk een plaatje met wie er langskomt en uh, hoe oud hij is hoe die ja, heet. Maar er staat, er staat, er staat niet bij van, uh, of het een man of een vrouw is dan. Dat vind ik ook een beetje apart. Nou ja, meestal zie je het ook wel duidelijk. Dat ook weer natuurlijk. Maar... Normaal gesproken toch wel, hè, zou je zeggen. <laughs> ja, maar in ieder geval, het is allemaal goed gekomen en we zien er wel door naar de volgende ronde. Ja. Dus. Ja mooi. Laten we, laten we even kijken naar, uh, naar onze x uh, Dan uh, ja, ja, kunnen jullie het gezien hebben gisteren. Um, ik heb wel een klein stukje gezien ja. In ieder geval dan, uh, het, het is wat me opviel vanmorgen toen ik de kritiekje las, dat we uh, maar 1,3 miljoen mensen naar gekeken hebben, terwijl je dat normaal gesproken het al op een, uh, een, een kijkcijfer zit van 1,6 miljoen. Ja. Dus, maar ik denk dat het weer te maken heeft met het mooie weer wat we de afgelopen dagen gehad hebben. Dat, dat zou best goed kunnen ja. Ja, je zou lekker brengen in de tuin, uh, een biertje erbij, mooi uh, weer, ja, ja, lekker ja, ik ja, ja, ja, ja, ja. kent het wel natuurlijk. Ja zeker dus maar ja, Het was de uh, ja, slechts bekeken live show van dit seizoen. Oh, en er is nog de halve finale ook? Dat zou je niet verwachten. Ja, er ja, was nog een halve finale ook, ja. Dus, uh, uh, dus inderdaad, wel een beetje vreemd. Als je dan nou kijkt naar uh, Van de Vosje Sterre, die staat met 1,1 uh, miljoen kijkers op nummer 3. Ja. Uh, goede tijd is slechte tijd op uh, 1,1 miljoen. Ja. Uh, en, uh, mijn man kan alles, en dat staat dat, uh, dat, dat, dat helemaal niet gewoon. Uh, daar kijk je slechts 317.000 mensen op, op uh, zijn er op uh, uitgekomen. Zo zo. Dus 317.000 mensen, dat uh, voor SBS. Dat, uh, ik denk dat het programma niet lang meer uh, te zien is. Nee, nou ja, John de Mol is er toch bij SBS, dus misschien uh, komen er grote veranderingen. Ja, ik denk het wel, want dit, soort programma's, dit kan natuurlijk niet. En daar, ja. daar word je natuurlijk op afgerekend, 317.000 uh, mensen. Dus, uh, maar we, we zullen het allemaal meemaken. Ja, we zullen zien. Maar ja. ja, goed, we dan eventjes kijken naar de show van gisteravond. Uh, dan zie ik op het begin dat Simmer en, uh, en Rolf uh, eruit zijn gestemd. Dat, dat had ik eigenlijk vorige week ook al een beetje voorstel, dacht ik. Hè? Ja, heel goed. Applaus voor Henry. Yeah! <applaus> Ja, ik zou er nog even op terugkomen, heb ik gezegd. Ja, klopt. Ja, het, het, het, en dan kijken we even naar wat, wat Gordon op een gegeven moment zei, van, dat hij vond dat het programma wel ontzettend veel talent bevatte. Ja. Nou, ik denk dat hij, als je het een beetje nuanceert, dan is het natuurlijk zo dat uh, er zit wel veel talent in. Alleen dat zit er wel bij de laatste drie. Ja. Want het verschil tussen de laatste, de laatste kandidaten en de, de, de, de, de andere talenten... Het verschil is gewoon ontzettend groot. Ja, zeker. Het is zeker. aan dat uh, dit, dit soort uh, programma's toch een beetje op een retour gaan komen. Want de talenten beginnen een beetje uh, dun gezaaid worden eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou ja... Even over uh, in de finale Atlitius en Rochelle toch? Ja, nee, ja, ja. ja dat, ja, ja, dat vond ik wel du duidelijk terecht. Ik vind Rochelle op een gegeven moment toch een, een, een internationale allier hebben en klasse hebben. En, uh, het Lissus vind ik op een gegeven moment ja, eigenlijk ook wel. En als je kijkt van wie zou is er nou winnen van die twee? Ja, ik vind van Rochelle, ik zag haar vorige week ja. bij Live in Cooking, nee hoe heet dat? Live for You heet dat nu. Ja. Ik vond haar een beetje, een beetje timide overkomen. Niet met veel uitstraling. Terwijl ze, ze, ze zingt prachtig, ze ziet er knap uit. Maar ze, ze komt niet helemaal zelfverzekerd over. Ja, als je nou maar kijkt naar, uh, naar, naar performance, als dan zinger is, dan is het een hele andere persoonlijkheid. ja. ja. En dan is het een geweldige zangeres met een, echt een, een geweldige uitstraling en uh, fantastisch. En op het moment dat je dus een dat je interview krijgt, dan, dan, dan, dan, dan zag ze helemaal in. Hè? Ja, daar is dan dat. Niks van, ja. nee. Dus ja, als je mij vraagt, van, hoe gaat het nou winnen? Nou, ik denk uh, qua kwaliteit en qua uh, internationale klasse, denk ik dat Procel de meeste wel gaat winnen, maken. ja. Uh, kijk je naar degene die de meeste uh, gunfactor heeft en de meeste x-factor, is het waarschijnlijk wel ja. Dus het kan nog heel spannend worden. Het zou wel de eerste stappen. groep zijn die wint. Dat zou best kunnen als je dat zegt, ja. Dat heb ik eigenlijk nooit eens stilgestaan, maar dat zou ik best gelijk hebben uh... ja. Dus uh, ja, ik, ik ben erg benieuwd en uh, ik ga volgende week even kijken. Ja, volgende week kan ik kijken, ja, dan ben ik niet anders weggelopen. weg nee, okay. ja, ik. ga lekker kijken, dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Nou, we zijn benieuwd. Uh, volgende week vrijdag half negen of acht uur, wat is het eigenlijk? Uh, normaal om half negen. Half negen, ja. De finale ja. van ja. X-Factor. Ik zeg Rochelle. Rochelle. Ik zeg Rochelle. Ja, wat zeg, je, dus, wat in, zeg jij, Roy? Roche, oh, oh, ja, ik. ik ja, Rochelle denkt dat, dat die gaat winnen. Ja. En jij, Henry? Ja, ik denk het ook wel. Okay. Dus ik, ga met, ik ga met jullie mee. Oké, okay. nou, daar komen we volgende week even op terug. Ja, nee, dan Laat me dood als we het fout hebben, jongens. Ja, ja. Dus, ik niet ja, we kunnen we ons niet schamen. <laughs> ja, zeker weten. Komt helemaal goed. Oké, okay, top. Eh? Goed, joh, Ja, dan wens ik niks anders meer, Delphi. blijft niks anders meer over dan jullie allemaal ontzettend goed uh, nog uh, weekend te wensen. Ik, ik heb begrepen dat het morgen een beetje minder zou worden. Maar uh, we hopen dat de, de buien s'avonds vallen en niet overdag Dat jullie nog een hele fijne stranddag hebben morgen Ja, jij ook En uh, binnenkort kom je op bezoek, hein, Henry Ja, uiteraard overal. Maar de laatste vraag, Henry Ga je barbecueën vandaag? Uh, nou, die, die uh, dat had ik wel overwogen vanavond, maar uh, <laughs> ik, heb, ik heb wel een feestje vanavond. en uh, zijn een lekker eten hier klaar staan, dus dat komt ook goed. Oh, kijk oh, eens. Kijk. Nou, maak smakelijk voor straks. En uh, we spreken hier volgende week weer bij een nieuwe Entertainment for You. We zijn er helemaal dag. En de luisteraars tijd allemaal, heel fijn weekend. Uh, jullie natuurlijk ook. En uh, ja, graag tot volgende week weer, hè. Hey Hé, Henry, dankjewel, hè. Hé, hey, toj Hoi. Hoi, hoi. Plaat hoor. Nieuwe muziek, Australisch beentje die sinds 2007 bezig is. We hebben vorig jaar een album Illumination. Hoe zeg je dat? Illumination uitgebracht. Ze zijn nooit echt doorgebroken, maar met deze jongen komt het waarschijnlijk wel heel dichtbij. Miami Horror, Miami Horror hoorde je. En uh, sometimes, blijft moeilijk. En die clip van de is ook heel erg leuk. Dat zie je op het strand. Moet je maar even checken op uh, YouTube of zo. Miami Horror. En soms. En ja, we gaan heel eventjes met u thuis de, de evenementen van komende tijd even doornemen. Want uh, er is weer hoop te doen komende dagen. Zoals morgen 5 juni is er weer wat te doen in de muziekpaviljoen aan het Radersplein Martijn Schok Boogie and Blues Band. Zouden we optreden vanaf 1 uur tot 4 uur. 7 tot 10 juni hebben we weer de wandelvierdaagse. Hij gaat uh, van start bij de hockeyclub. Aanvang is om half 7. Dus wil je meedoen, schrijf je dan in bij de wandelvierdaagse. 9 juni, presentatie Anbo. Anbo, ja. Ja, Ambo. Dat verder. Uh, dat, de, de presentatie is, uh, bij, uh, ja, voor, uh, gaat over de, over de gezondheid en voeding. Bij 5... Vijf... Bij 50 Plussers, jeugdhuis. En, uh, bij, ja, bij het jeugdhuis is het. Bij de protestantse kerk. Wel uh, aan het kerkplein. Vanaf drie. Of, uh, vanaf half drie op 9 juni. 9 juni is er ook wat heerlijks te doen: Haring happen. Bij de. Of eigenlijk bij de, een Haringparty. Hollandse Nieuwe wordt gepresenteerd bij, uh, bij de Haringwinkel. Aan de. Uh, aan de Haltestraat. Ja. Vanaf, uh, uh, vanaf uh, vier uur op 9 juni. En. Uh, Verder um, is er een uh, tentoonstelling bij het Museum Tot en met 24 juli ja. bij tentoon... Wat zit jij nou allemaal te doen? Wat? Ga ik hoor allemaal geluiden. Ik word daar allemaal zenuwachtig van. Ik hoor niks. Um, Dan is er uh, van alles te doen bij het uh, Museum. Daar moet u gewoon eventjes naar hun website voor gaan. Oké. Okay. Dat was het. Ja en uh, ja, nog een klein leuk nieuwtje. Uh, want uh, vanmorgen was het programma Goedemorgen Zandvoort. Was er, uh, was er de uh, cameraploeg te gast oh ja. van een RTL 4 uh, programma. En dat uh, RTL 4 programma. ...programma dat, uh, dat gaat uh, over. Uh, <gacht> oh, het blaadje is weg, dat vind ik heel gemeen. Um, dat ging over, uh, over ambassadeur zijn. Ze dus waren zoveel uh, ambassadeurs aan het zoeken voor de hersenstichting. En iemand uit goede tijden. die een tijdje geleden een televisie op zijn hoofd heeft gekregen. en daardoor. Ge Lup. in ieder geval de uh, stroom is. Dat Frits van Houten is daar uh, okay. uh, is de ambassadeur van. En uh, die was ze in dat te televisieprogramma. Dus ze waren ook even bij uh, Goedemorgen, Zandvoort aan het filmen. ...voor het televisieprogramma. En uh, wilt u nou weten wanneer het uit wordt gezonden? Ga dan even naar www.zfbzantwoord.nl En daar vindt u alle informatie over deze uitzending. Binnenkort dus op, op RTL4. TV RTL 4. Nu de nieuwe single van Jaap. Dit is Bye Bye Bye. Vanaf vandaag zet ik mezelf op stil. Ik ga de zondag. Check yeah. your new Dat zeggen wij ook, want uh, Entertainment View is uh, voorbij. Verbeuren. Zometeen de herhaling van de Euro-breakdown, dus blijf luisteren. Ja. En uh, volgende week zijn we er weer. En wilt u ons natuurlijk terugluisteren, kan dat al natuurlijk altijd. Morgen vanaf 5 uur zijn we er weer met een herhaling van Entertainment for View. En voor Entertainment View zit Rudy met uh, zondag. zondag in ja. Kennerland. Ik spreek je morgen als je morgen luistert naar zondag in Kennemland uh, met veel regionaal nieuws uh, enzovoort. En daarna natuurlijk Entertainment View. Bel mij for ook you. eventjes. Moet ik jou bellen? Ja. ja. Nou dan doen we dat toch. Hé hey Roy, fijn weekend. Ik spreek je. En ik tot spreek je Tot volgende week weer. Hé, hey, tot volgende week. Hoi.